Genoeg. en daarom zitten wij op rozen en op zijn tijd in de kroen wij zijn het tegen van werken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 Dan nou hebben wij weer tijd genoeg. En daarom zitten wij op rozen. En op zijn tijd in de groen. We zijn er regen van werkelozen, Dan nou hebben wij weer.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 omdat je, ja. Ja. Breed, ja. Een Heel breed. Breed, uh, breed, uh, ja. breed, breed uh, georiënteerd en uh, brede uh, interesses heb ik ook. Ja, want je vertelde net uh, dat je een opleiding als banketbakker hebt ja, gehad. Ja, ja. <laughs> ik ben eerst uh, begonnen hier uh, in Zandvoort uh, na, na de, de, de, de lagere school, de, de Karel Dormer ik. En mijn vader was onderwijzer bij de Arhani Schaftschool. ja. Maar dat, wij mochten vroeger niet bij onze vader in de klas okay. of op school, en, ja. uh, dus ik moest naar de, de Karel Dommelschool. Ja. Uh, en uh, daarna ben ik naar uh, de Willem Gertebach geweest. Oh, oké. Okay. Okay. Eén jaar. Ja. En na dat jaar kwam uh, de, uh, de directeur die woonde uh, in, uh, uh, onder ons. Ja. Die niet, niet belde aan, die zei: Misschien is het toch handig als je die jongen van school haalt. Echt dus, waar, ja? Ja, dus uh, ja, toen zat mijn vader weer met zijn handen in het haar. Wat moet ik met het kind? En ik was dyslectisch, dus dat was. Oh, ja. Is, dat is ja. nooit ja. herkend en gezien. Okay, en, nee. en, uh, en in die periode, in die tijd. Was, ook ja, wel was niet, dat ook niet? Ja, nee, was dat niet. Dus nee. nee, het was, dus was heel, uh, heel bijzonder. Ja.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 vorige week voor het eerst hier een appeltaart gebakken. Oké, okay. ja. gelukt ja? Ja, gelukt ook nog. Dus daarna. Um, okay. ja. Ja, ja. Ze, ze had, heb ik nog een no gedaan, een, een beroepentest. Ja. Okay. En ja. Uh, toen kwam eruit of uh, grafisch school of uh, landbouwschool. Oh, ja. En toen dacht ik, nou dat is wel makkelijk. En toen ja. ben ik school genoeg. Ja, ja, ja, en die ja. heb ik ook afgemaakt. En toen ben ik nog middelbaar school gedaan. Maar toen werkte ik bij Drommel hier in uh, Zondvoort. Ja. Bij um, uh, meneer Nederlof, wat dat later mijn schoonvader ah, werd. Oké, okay. <laughs> dat is ook heel bijzonder. <lacht> Kleine wereld. En uiteindelijk uh, heb ik dat gedaan en ook afgemaakt. En, en, uh, een middelbare school. Een middelbare school dat, dat ja. ging, ging ook niet langer dan een jaar. En toen nou, het was, was het weer een dyslexie of was het wat anders? Waardoor je nee, gewoon, Die was te onrustig. Ik, ik, was, ik was onrustig en, en hmm. uh, ADHD had ik ook nog. Ook uh, nog. Uh, ja, stuiterend uh, door het leven heen. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, door allerlei baantjes heb ik gehad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 En uh, die had uh, binnen no time een, uh, ja, een baan. En toen ben ja. ik op uh, 13 uh, januari 1976 uh, begonnen als plugger bij uh, de firma Dureco in, uh, oh, aan de Pamperslaan de 76, in Weesp. In, ja, ja. in, uh, in, uh, okay. in uh, Weesp helemaal, man. Ja. ja. Zo maar zie je niet... wat een verschil dat kan maken als iemand zich een keer uh, echt... Uh,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 En uh, toen werd ik uh, gebeld door Willem verkooten. En Willem verkooten was, ja, was de oppergod in, in, in Hilversum. Ja, toen al, ja. ja. En Willem Verkooten, Joost de Draaier, ja. uh, hij deed hij toen ook nog op de radio. En die uh, zegt, je moet... Uh, We de altijd mond. Uh, <laughs> G noemde me dat al. Hey, Hé, G G, G, G. G, kom, je moet even langskomen. Ja. Dus ja, daar zei hij nooit nee. nee. En dan zei hij, nou, je komt bij mij werken...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 een hele bijzondere man. We, we hebben nog meegedaan aan, een, aan, aan mijn kammetje, aan de clip. <laughs> ja, dat kam ja, is kammetjes zoeken. Ja, dat weet ik het weer. Ja. En, uh, dus, uh, ja, en dus je kan het staan op YouTube, YouTube ja? Yeah? Ja, moet je maar kijken. Mijn kammetje. Er zijn een aantal opnames geweest. We hebben top op gedaan. En we hebben uh, nou, nog een paar programma's. Uh, en dan deden we op een dag. We wilden vandaag al die programma's wel even doen. Ja, ja. En dan uh, met, met drie collega's van mij. Dus er stonden wij erachter. Vreselijk ja. <laughs> gelachen die dag. Alleen maar lol. Want je bent in 1976 pfft. begonnen. Ja, Is ja. toen dat pluggen ook uh, groot geworden of was dat al eerder? Nee, dat was al eerder, ja. Was al eerder. ja. ja. ja. Ik, ben, ik denk dat ik de derde generatie pluggers ben oh, geweest. Ja. De eerste was... Uh, ja, dat was echt in de tijd van... Uh, Veronica en zo? Uh, nee, Rob nee? de Nijs. Ja, Veronica oh, ja, ook. Ja, ja Maar Rob de Nijs en Anneke Grunlo ja. en, en uh, dat soort... Uh, dus die werden die... ook al geplugd. Nee, heb ik niet geplucht. Nee, ja. nee, maar die werden al geplukt. Ja. Ja, ja, maar ja. die werden meer uitgedeeld. En er werd erbij gezegd van... Nou, dit is wel een hele goede... En zo langzaam is dat... Oh, okay. En het is natuurlijk een Amerikaans fenomeen. Een ja. uh, plugger. De naam ook is ook Amerikaans. Ja, zeker. Uh, nou, uiteindelijk die, de manier waarop, waarop je uh, het later ging doen...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 Die hebben allebei, die luister ik, uh, de eerste, Van Inkel, luister ik vanwege zijn platenkeuze. Ja, ja en, ik denk en, dat Van Inkel en, wel een eigen, uh, hoe heet ja, het, uh, dat zijn dat de, de oude... En, en, andersom werkt dat bij, uh, bij Ruud de Wild. Die vind ja. ik juist, zet ik af vanwege zijn platenkeuze. Ja, ja. Wel, ik bedoel, er zal iets van een persoonlijke invloed wel achter Ja, dat denk ik wel. Maar ja, weet je wel, zo'n, uh, hoe heet je ook weer, uh, de, de grootste... Um, Gerard van Eckdom? Nee, die andere. Oh, no. Frits Spits? Die, nou, wacht, nee. Oh, nou, moet ik even Vresel, zo horen. Dat, dat, is toch, man. Oh, dat is toch de nest van de Nederlandse ja, DJ. Nee, oh, ze gaan we zo even verder. Ik wil ja. graag horen ja. wat je dan ja. Maar je bedoelt... Uh, nee, ik bedoel... Um, Edwin Evers? Ja, Edwin Evers. Okay. Edwin Evers, die kiest wel zijn eigen plaat uit. Ja. ja, ja en die, die heeft daar ook een uh, volledig vrij, uh, vrije hand in. De bek, de kommetje is weg. Me je, je, je, je, je, is Zo is dat. M'n kommetje, m'n kommetje. M'n kommetje, m'n kommetje. M'n kommetje is zoep. Ik voel me net een noer. Mijn haar zit door de war. M'n kommetje, m'n kommetje. Hal ik al de buur, jongens. We hoor. M'n kommetje, we gaan door de vloer. M'n kommetje, m'n kommetje. Zo is het. M'n kommetje, m'n kommetje, m'n kommetje is zo. M'n kommetje. We're gonna make Ik heb meegemaakt dat, we, dat ik naar uh, de disjockeys persoonlijk ging. Yeah. Je, weet je, je ging naar Edmund yeah. uh, Curry en dan uh, okay. ging yeah. Adam Curry lunchte altijd bij mij thuis. En meneer Beton? Uh, Alfred Lagarde. Yeah. Yeah. Ja, Alfred was een goede vriend <laughs> van me. Goeie gozer. Maar je bedoelt eigenlijk, uh, vroeger was het allemaal spontaner, persoonlijker. Net als persoonlijk. Improviseren ja. En tegenwoordig is het meer ja. de board of directors. Ja. Ja, dat en komt. Ja. Uh, dat is wat uh, ja. je overal hoort ja. natuurlijk. Het is ja. allemaal te bureaucratisch geworden. Ja, ik kom nog heel zelden wel eens in, in, in een eventueel waar dan nou ook pluggers komen en dan wordt er meteen aan je gewezen... ja, jij hebt echt een mooie tijd meegemaakt, hè? Ja? Dat bedoel ik, ja. ja. oh, We okay. hebben echt de mooiste tijd meegemaakt, ja. ja. Maar... Ja, dat komt ook nooit meer terug. Ga ik toch nog even, want ik vind het interessant... hoe jij je, je vak hebt beleefd. Ik moet aan Hardy Jekkers denken, dat gaat ja. over wat hij over cabaret zegt. Mm -hmm. Het is toch een vak, hè, dat hij relativeert Zeker. Zo, Van... Adrenaline en waarmakerij, hè? dat ja. zegt hij ook zelf. Ja. Je moet er ook een beetje. Uh, dat heb je dus ook meegemaakt. Ja, je hebt natuurlijk ook dat soort figuren. Als ik die willen verkopen met zijn sigaar, zoals je het ja. beschrijft. dan moet ik bijna denken. Ik beschuldigde iemand nergens van. aan, aan zo'n Jimmy Savile van de BBC. Mm -hmm. Dat waren schurken. Ja. Die hadden gewoon. waren ja. ook schurken? Die, die hadden gewoon ja. een soort vrijheid. Ja. Die, die ja. deden alles ja. wat God verbood. Ja. Hoe ging je daarmee om? Of heb je, je daar nee, nooit Nee, daar hebben gestoord? we nooit bij ja. stilgestaan. Nee.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 Ja. En dan kan je zeggen, ja, ik heb een aanbieding. En dan kreeg ik weer meer geld. En, uh, oh, okay. dus uiteindelijk is het een soort voetbalverhaal. Uh, ja. en, ja. en, uh, en uiteindelijk, uh, vandaar dat ik het zo lang heb volgehouden. Ja. Weet je al? En, en, en mijn, mijn baas, ik had uh, twee bazen. Uh, Ruud Wijnhans en Bart van der Laar. En Bart van der Laar is uh, uh, vermoord. Oh. Dat is de showbizmoord geweest. Oh, dus dat heb ik dat nooit van gehoord, nee. Kim, jij, wist je dat? Ja, er is, een, er is een podcast, moet je maar luisteren. Daar zit ik ook in. Hoe heet die podcast, uh, De Showbizmoord. Showbizmoord. Ja, Showbizmoord. Wat treurig. Dat was, was mijn van. baas en die hebben ze doodgeschoten. Het gaat om een huis. Wel. Ja, waarom? Ja, waarom? Ja, daar zijn ze nog niet achter. Wat is jouw ja. visie daarop dan, Ger? Nou, er gehoor. is iemand uh, uh, uh, voor aangehouden en nog sterker, die heeft uh, gezeten... En die heeft het later allemaal ontkend. Een hele aparte man, een hele uh, bijzondere... Ja, ja. Dus, en er is gezegd dat, uh, uh, uh, zeg maar, de, de, Bart van der Laar, er was een Belg. Ja. En die, uh, die, die, die deed de, de, de carrière, ik weet niet of je dat label kent, nee, Barclay... Nee.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 Maar we dus, hadden het over Phil Collins. Ja, Phil Collins, oh. uh, nou ja, die werd uh, alarmschijf. Dat, uh, dat was volgens mij mijn eerste uh, uh, snelle alarmschijf. Oh, dat, ja. dat mij. Ja, maar Phil Collins was natuurlijk wel ja. uh, toen al, uh, weet je al, ja. in the air Grote, tonight. Ja. En, en uh, ja, dat was wel een, uh, ja. een, een enorme held, die man. Alarmschijf. En, bij Frits uh, Spits? Nee, bij oh. Veronica. Veronica you... die, die, die zocht de, de, de alarmschijf uit. Frits Pits was iemand die uh, wilde altijd primeurs hebben. Ja. Yeah. En dan. Uh, zei ik. Nou, er kwamen nieuwe pretenders uit. Ja, dan moest, die moest hij hebben. En zei ja, is goed, maar dan moet je die en die ook draaien. Oh. En dan. Uh, wij ik al een combi uh, met, met sure. gasten. En, yeah. uh, ja, dan zei die is goed. Dat deed hij nooit. Oh. En, uh, dus het was gewoon een hele nare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 En de grootste was Kaplaarzen van Rubber. En volgens mij maak je nog steeds muziek met hem. Ja, ik doe nog steeds. Ik heb ook wel een tijdje geleden alweer, heb ik een nummer opgeleverd, het grote piemerlied. En het grote piemerlied is, nou kinderen vinden dat helemaal te gek. De kip die heeft geen piemel, maar een haan heeft wel een piemel. Ja, ja. Weet je wel, al, met allemaal, <laughs> allemaal dieren. Dus op een gegeven moment uh, zat ik te kijken, uh, vorig jaar, uh, op Spotify. Wanneer, hoe, hoe, uh, hoeveel keer is dat nou be, beluisterd, die dingen van, ja, die wij ja. gemaakt hebben. En uiteindelijk bleek dat uh, het Piemolied 1,2 miljoen keer was gespeeld. Zo. Dus ik bel die maatschappij. Ik zei, ja jongens, uh, ja, ja dat klopt, uh, we wilden je al bellen. <laughs> en bedankt. <laughs> dus toen, uh, nou, toen hebben ze het nog afgerekend. En uh, het is ook niet schok schokkend hoor. Maar maar, we zullen het draaien. Hè? We gaan het draaien hier in het programma. De, de, de grote trimolied. Ja, ja het is briljant. Ik vind nog steeds wat Frank en, en, en, en Nick hebben gemaakt. Er zitten zulke goede dingen bij. Top, we hebben ja. een nummer opgenomen. En het heet Warme uh, Brie en Natte Sokken. Nog een keer? Warme brie en natte soep. Warme brie. <laughs> Zie je de en combinatie het, uh, nog niet zo vormen? <laughs> nee, nee, precies. Maar <laughs> ja, dat is natuurlijk het ook. Ja. Ik hoorde, uh, uh, ik kende een, een, een uh, die, uh, allemaal meiden die deden uh, me uh, fysiologie. En okay. er was er een, ja, ja. Uh, en, uh, en die, die, die kwam daarmee met die opmerking moest zo zo lachen <laughs> En dat heb ik toen ja. gepakt. En hebben we ja. een, een, van een soort, soort uh, je t'aime en n'a ja want, Het zijn Scherzburg. allemaal parodieën wel, hè? Ja, het zijn allemaal ja. parodieën. Ja, ik heb wel ja. een vette juur van Chef Noekel. ja, van Hoekho, chef van Hoekho, maar, ja. moest ik ook even maar Dat was nemen. ook redelijk briljant. Ja. <laughs> ja, ja. Maar het is Wim t. Schippers, hè, waarschijnlijk. Ja, Wim T. Ja. Schippers, ja. ja. Ja, die is sowieso briljant. Maar jij schrijft dus ook zelf? Ik heb veel geschreven, ja.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 Kalkoen heeft een grote piemel. Kalkoen heeft een grote piemel. Hij zegt kak kak kak. In de haan zegt kuklenku. Kuk. En de kip zegt toch. En de keuken zegt piep met zijn kleine piemel. Waar een gelul zegt. Volgens mij heeft een duif geen piemel. Volgens mij heeft een duif geen piemel. Hij zegt kuklenku. En de kalkoen zegt glukluk. En de haan zegt kuklenku. En de kip zegt toch. De kleine keuken zegt bekijk het maar. Zonder haar is de koffie klaar. Poes op, helemaal geen piemel. Volgens mij heeft een poes helemaal geen piemel. En hij zegt me en de duif zegt rot op. En ik glak, en de haan zegt kok, kok. En dit is tok En de haan zegt En de keuken zegt kom er niet meer uit. Een hond heeft een dikke piemel. Ook een hond heeft een dikke piemel. Maar hij zegt waar waf. En de kip zegt miauw. En de duif zegt roekoe. En ik klok, klok, klok. De zegt En de kip zegt tok. En de keuken zegt verdomme rob, rob, die dieren. Maar een zoutje is het hier. En de bokje heeft een dikke piemel. En de bokkie heeft de dikke piemel, en hij zegt be en de hond zegt waf, en de poes zegt miauw en de duif zegt roe koe, en de kakoe zegt ga kak, en de haan zegt tok, de kip zegt ook tok, de keuken die niet meer. Hé, waar is de parken lam heeft geen dikke piemel, nee, een lam heeft helemaal geen piemel, hij zegt alleen meh, de bok zegt bokkie, en de hond zegt miauw, en de poes zegt waf, en de duif zegt ga koe, en de kakoe zegt ga koe, en de haan zegt kukku, en de kok zegt tip, ik kom er niet meer uit. Ah, zo de meter toch op? Nee, een koe die heeft geen piemel. Nee, een koe heeft helemaal geen piemel. En hij zegt boe boe. En het lam zegt bè. En de bokkie zegt guikboe. En de hond zegt waf. En de poe zegt miau En de duif zegt rot op. En de kalkoen zegt gak. En de haan zegt u En de kip zegt toch. En de keuken zegt maar een rommel. Oh, hoor hoor hoor hoor Heb je nou niks bij te doen voor een beestenbende? De stier heeft pas een dikke lul. Ja, en de stier heeft een dikke lul. Nee, dat is geen piemel. Dat is echt een lul. En hij zegt hoe hoe. En het mik zegt bè. schapie zegt waf. En de hond zegt la. Ik durf ze? ik weet niet meer. De kalkoen zegt, hak hak. En de haan zegt, kip zegt, top. De keuken zegt, zijn jullie nou helemaal bezorimieters? Rechtbij. Ik stap nu op de trekker. Ja, en ik stap nu op de trekker. Ik rijd het keuken plat. Zo, heb je nou je zin? Keuken? Hé, hey, waar is de varken gebleven? En kan je er wel stellen als zo'n DJ zo'n plaat draait? Kun je zeggen, nou, je krijgt een Ferrari of zo? Of, uh, nee, geen ja. geen, nee, geen geld. Geen geld, maar wel uh, dineetjes En jab jum regelmatig. Ja? Ja. Oh, kijk, daar ja. komen we zo zo. Ja. Ja. Sex and drugs and rock'n'roll. And nou, dat was het wel. Ja? Echt? Ja, zeker, ja. ja, ja Aan ja. alle kanten. Ach, jongen.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 Ja, ja, veel mooie verhalen. Ik ben wel eens wezen stappen met uh, Eric Burden. Ook oh, ja, van Animals, Oeh. ja. ja. ja jongen, wat een beest. En waar ja. was dat, in Amsterdam? Ja, altijd, altijd alles in Amsterdam. Ja, ja. ja maar die, die, die artiesten vonden Amsterdam natuurlijk helemaal te gek. Ja. ja. En die waren helemaal, ja, uh, yeah, uh, drugs was overal te krijgen. Ja, de bananenbar. Ja. De bananenbar, gingen we ook regelmatig even kijken van uh, en, uh, wat er te doen was. Er uh, we gaan wel verhalen van, over Eric Burden, dat het een seksueel uh, nou, predator in ieder geval was, iemand die ja. was er niet vies van. Nee, nee, nee, nee. Nou, hij was niet de enige. Nee, nee. Dus, uh, en wij kregen ook de opdracht regelmatig van, uh, van, mijn, uh, van mijn baas, van, uh, je moet even naar het uh, clubhuis hoor. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, we hebben oh, weer iemand, uh, nou, nou, of een manager, of een, uh, nou, dan okay. namen we die gasten mee. En dan, uh, ja. Maar bestaat het, ook... het nog, Pim, Jabjum? Nee, nee, nee, nee. Nee, bestaat nee, het nee, nee, nog. Nee. Waar moeten ze tegenwoordig naartoe? Ik heb geen ik nee. idee. Als je nee, het <lacht> niet erg vindt, ben ik daarmee gestopt. <lacht> maar ja, ik heb er ook nooit, eens dus geen cent aan uitgegeven. Aan, aan, nee? Uh, nee? Nee. Je nee, kon nee. toch allemaal declareren? Gewoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan kwam de, de boekhouder... En die zei, wat hebben jullie nou weer gedaan? Ik kreeg een heel heel groot, grote rekening. En dan stond er altijd op diner spektakel. Dan <laughs> ja. kregen we dan een geschreven, geschreven bol. En dan uh, met die met die uh, diner spektakel kwam ik dan met, met uh, bij, bij de bij de bij de boekhouder. Ja. En die zei, we gaan ja. je liefst naar de ja, Je moet eens een keer meegaan. Als u nou eens een keer meegaat, ja. dan uh, oh, kunt ja, u het zelf zien. In, ja. Uh, ja. En toen heeft u natuurlijk met, met ja. de directeur gesproken Dus ze nou dat zou het maar niet doen. <laughs> nou, wat gemist, ja. had mee moeten gaan misschien. En ik had een, uh, ja. ik had een uh, collega, dat was een, uh, een hagenaar. En uh, daar kon ik ook zo vreselijk bij lachen. En die was helemaal gestoord. En, uh,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 Had ja? die, moest, uh, ja, die moest betalen. Echt waar, hè? Ja? de betalen, ja. <lacht> ja werd, uh, we zaten in de jonge graaf van Buren in Hilversum. Ja? En dat was een, uh, een hele leuke tent. En daar uh, nou, kwam dan het hele zootje. De hele industrie kwam daar. En Veronica en disjockeys en oh, okay. allemaal bij elkaar. Ja, uh, ja. En dan als je een alarmschijf had, ja, dan was je ja. de musje <lacht>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 Met hetzelfde bezig. Oh, Oké. Okay. Ja, en, ja. en weet je al, dus alleen Geen concurrenten, die anderen? Nah, en nee. collega's of zo? Ja, collega's een ja? beetje. Okay. Ja. Want ja. ja, de muziek moet het toch doen. De, ja. Weet je al, het, uiteindelijk ben je met de, het is hetzelfde denk ik. Uh, uh, als je autoverkoper bent, dan ben je, ben je afhankelijk van degene die die auto heeft ontwikkeld.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 Anders krijg je niet voor elkaar. Ja, en, en, ja. Uh, dus het was een soort van, ja, uh, eerst raden en dan ga je verder kijken. En dan een playlist was ja. heel belangrijk. Je moest minimaal acht keer per week gedraaid zijn... Ah. Om, om, uh, ja, om in ieder geval wat te kunnen zijn, betekenen ja. met zo'n plaat. Heb jij ooit te maken gehad met tv? Dat je daarbij was? Of? Ja, ja, ja, zeker. Ja, Oké, okay. ja, ja, dat ja, vind ik het leuk wel. om te horen, wat ja. uh, was je aanwezig bij Top ja, meestal Ja, Top, de, de of de meester, ja, top was elke week. Ja. Hè? En, uh, ja. uh, uh, uh, we hadden ook nog de uh, op volle toeren. Ja, ja, en je ja, had Eddie yeah. Go Round en je had... Uh, losse Groeven? Losse Groeven? Nee, losse groeven? nee volle groeven? toeren was Losse Groeven. Oh, oké. Oké. Okay. <laughs> okay. Het is een beetje hetzelfde met, met, met die snor. Ja, En, uh, ja. <laughs> en ja. met Giel Montagne ja. En uh, ja, dat... dat oh, ja. Uh,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 Nou, hij met uh, dat ook met Duis uh, nog besproken. Ja. Dus ik met mijn vriendje naar, uh, naar Rozenaal gereden. Met, met een koevoet. Oh, nee. <laughs> ja. En wij, uh, wij uh, uh, hek overgeklommen. En heel moeilijk. En uiteindelijk, uh, die, hoe heet het, gevonden. Die en, en die koevoet ja. <laughs> Dat ding opengemaakt. En uh, daar, ik uh, geloof, vier of vijf LP's uitgehaald. dicht gedaan En weggereden weer. En uh, dus ik kom s'avonds... Uh, uh, kom ik bij uh, uh, in, in, in ja. het Spant in Bushem, ja. ja. uh, waar uh, de, de, de vuist werd, uh, werd opgenomen, ja. uitgezonden als live programma. En daar uh, zat in Harry Belafonte. daar zat in André Hazes, daar zat in Prins Zo. Bernard, Zo. en nog een paar. Ik ja. denk, oh, als dit maar gaat lukken, weet je, wel, als ik maar, weer ja. Ja. Alles, straks alles voor jaloer dan.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 Nou, ik krijg respect voor het vakplugger, Pim. Zeker, als je, nou, als ja. je zover gaat, gewoon, ja. huppakee, koevoet. En, uh, hupp, ja. Kom op met dat spul. Ja. <laughs> nee, maar ja, ik vind, als je ergens voor staat, moet je het doen. Ja. Weet je ja. wel? En wij werkten echt ja. zeven dagen per week, hoor. Ja? Ja, ik zat elke zondagmorgen zat ik bij Willem Duits uh, uh, uh, um, ja? om tien uur. En dan ging je ook nog naar sport, want sport was ook wel handig. Als je daar nog een plaatje... was een ja? beetje, weet je wel, als je nou zeven, zeven keer een plaat ja, op de zender ja. had... Ja, dan kan dan net even op zondag, kunnen we dat regelen? Ja, en dan, tot aan het nieuws en reclame van 9 uur... natuurlijk het nummer van Jacques Bril, waar we het net over gehad hebben... Lemarquise.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 De danse. Et la nuit des soumises et l'alysée se brise On m'a requise Le rire est dans le cœur Le mot dans le regard le cœur est Voyageurs, l'avenir est au hasard Il passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs alentour ignorent d'ignorer les Pirogues vent, les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent ce que les vieux enfants Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de nuit de krochten. Een zoektocht naar de wortels van de neder.